Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 77, opgenomen op 8 april 2013. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen Sam. Dankjewel. wel. Hoe, is het? Hoe staat het leven? Het leven staat hier we goed, gaan, we gaan richting de zomer, dus elke dag een beetje vrolijker. Oh die bal, jongen, ik was het weekend uh, in, uh, in Haarlem, lekker museumweekend, beetje musea bezoeken. En uh, op een gegeven moment was ik in de, op die binnenplaats van het Tijlersmuseum. en dat viel je natuurlijk helemaal uit de wind. Maar ja. kon je gewoon echt gewoon in je overhemd zitten zonder dat het uh, ook maar een beetje koud was zeg maar. Was echt heel <laughs> erg lekker. Ja, dus je hebt een hoop musea voorbij zien komen afgelopen weekend. Nou ja. Een stuk of vier of zo. Maar ja, er in ieder geval een paar. En erg leuk. En op dit moment is het in een Museum in de Malem is, uh, is een verzameling studies en tekeningen. Dus hè, de schetsen, zeg maar, van hele belangrijke werken. En een ja. van de Amerikanen heeft uh, al die dingen verzameld. En dan zie je dus schetsen van Rembrandt en uh, nou ja, noem het eigenlijk allemaal maar op. En, en dat is toch ook wel weer heel erg cool. We hebben al een tabletmuseum in Nederland. Ja, uh, hoe heet het toch ook alweer? Uh, Mediamarkt. Markt. is <laughs> even nadenken. Oh ja, ik dus kon er helemaal niet op komen hoe dat heet hoor. Al, al die oude troep die ze daar verkopen. Nee, ja, we, uh, nee. En, en dat lijkt me ook niet zo heel raar. Hm. Maar goed, dat, uh, op een gegeven moment zullen ook dat soort dingen wel eens een keer op een, op een plankje verschijnen. Hm. Eid. En, uh, hoe is het in Italië verder? Niks bijzonders, ja. Niks bijzonders. Oké, okay. nou ja, goed. Dan uh, heb je zeker tijd gehad om het tabletnieuws te volgen afgelopen week. Ja, tuurlijk. En er is weer een. Uh, er is in vergelijking met vorige week meer interessants gebeurd. Uh, of tenminste, we hebben meer interessante dingen geplaatst uh, dan, dan vorige week. Uh, en het, een van de interessante dingen, uh, die we natuurlijk ook veel op andere web websites verwijzen, komen met name op andere websites, we hebben er zelf nog niet zoveel over geschreven is de ontwikkeling van de, de smartwatch. En uh, nou ja, dat houden wij natuurlijk wel een beetje bij, van uh, wat gaat die ontwikkeling brengen? Uh, wat, wat heeft het voor voordelen of nadelen voor tabletbezitters? En uh, ja, is het een accessoire of is het echt een losstaand product? En, en jij hebt uh, afgelopen weekend, afgelopen week eigenlijk, de eerste ervaringen met een smartwatch opgedaan. Ja. ja, er staat een review van de I'm Watch op uh, Tablets Magazine en op youtube.com. En dat is een Android uh, smartwatch die eigenlijk al iets van een jaar bestaat. En um, goed, spoiler, het, ik, ik raad hem niet aan aan het end. 350 euro voor iets wat gewoon net niet helemaal tof werkt, dat is toch wel gewoon een hoop geld. En het is dan vooral de integratie die eigenlijk niet echt bestaat, maar vooral bestaat uit het delen van de internetverbinding van je telefoon. Maar in het algemeen over smartwatches. Hè, je zegt al, we kijken daar natuurlijk naar. Want het kan gewoon heel erg interessant zijn. En tablets die bevinden zich niet in een vacuüm of zo, die markt. Het heeft te maken met de smartphones die eromheen hangen, met de accessoires die eromheen hangen. Met de apps en de software waar we het al heel vaak over gehad hebben. Maar ook dit soort accessoires. En bijvoorbeeld een van de meest interessante partijen. Um, het is misschien niet eens direct Apple, maar ik vind Samsung bijvoorbeeld erg interessant... ...omdat die hebben heel veel 3G-tablets mm -hmm. met telefoonfunctionaliteit. Ja. Als zij een smartwatch, waar, waar, waar het van gerucht van is dat ze daaraan aan werken, aan het werk zijn... ...dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat als jij gewoon een type bent die altijd een tas met zijn tablet bij zich heeft... ...een 3G-Samsung-tablet en een horloge, dat je gewoon het hele smartphone-gedeelte kan opgeven... Ja. Nee, dat je dat gewoon dus niet meer nodig hebt... en dat je dus via een kabeltje aan je, tele, aan je, aan je horloge uh, een headset hebt... of desnoods met een Bluetooth-speaker of hoe dat er ook uitziet... dat weten we nog niet. Maar dat zijn gewoon heel erg interessante dingen... die de komende tijd wel heel erg lijken te komen. valt een beetje onder de categorie wearable computing... Hè? dingen wat je kan dragen. Uh, Google Glass valt daar bijvoorbeeld ook onder. En uh, ja, dat is toch een, een segment wat denk ik de komende jaren... Uh, en zeker het komende jaar ook... Hè, gewoon steeds interessanter gaat worden. Vooral ook omdat de tabletmarkt... lijkt een beetje uh, volwassen geworden te zijn. En... We, we klagen natuurlijk iedere week gewoon lekker stevast over... dat het een beetje saai begint te worden, hè, de tabletmarkt. Uh -huh. En dat komt ook gewoon wel heel erg. Omdat de Galaxy Tabs die vorig jaar uit zijn gekomen... de iPads die dit jaar, of in ieder geval, dat het vorig jaar uit zijn gekomen... en zo hebben we nog wel meer... die doen allemaal zo prima de luxe wat we willen van zo'n ding... dat er ook maar weinig mensen echt nog maar zitten te wachten op die nieuwste iPad. Want wat kan dat ding dan nou nog toevoegen tegenover je huidige iPad 3 in mijn geval... Of iPad mini, of de iPad 4 die je hebt, of de Galaxy Tab 2. Da daar lijken gewoon mensen <lacht> um, minder warm voor te lopen. Omdat de producten die ze hebben, die doen het goed genoeg. En dat hebben we natuurlijk uh, gezien op de computermarkt, op de laptopmarkt, in de automarkt. En in heel veel van dat soort dingen komt er op een gegeven moment gewoon een soortje, stukje afvlakking. Van goed genoeg is op een gegeven moment ook goed genoeg, zeg maar. Ja. En uh, kijk, uh, voor Windows 8, hè, of voor Windows 8 hardware, daar... Daar lijkt nog een heleboel op te, op te behalen. Want daar eindigen we en beginnen we iedere review van: Goh, het is toch niet zo snel? Hè? Van, hey, geef ons snellere processoren. Maar als dat op een gegeven moment uh, uh, uh, ook krachtig genoeg is en ook de software begint wat. Uh, uh, volwassener te worden, dan gaat dat ook weer afvlakken natuurlijk, de, die interesse van zowel reviewers als consumenten voor, voor dat deel van de markt en hetzelfde geldt natuurlijk dus ook voor fabrikanten, die zijn ook aan het kijken nou, ik, ik heb een beetje een broertje dood aan die term, een nieuwe markt aanboren, hoor, hè of een nieuwe productcategorie <laughs> uitvinden of wat dan ook maar goed, uh, die verbreding in het productaanbod van, van, van grote techfabrikanten... Ja, die zitten toch wel dik aan te komen natuurlijk. Dus uh, ja, ik denk dat we daar wel vaker over gaan hebben. En het is zonder meer interessant om te gaan kijken... wat uh, bedrijven als Apple en, uh, en, en Samsung gaan doen en, ja. en Google. Maar is een smart, je, moet, uh, excuse, smartwatch nou yeah, echt een, een, een, een accessoire van losstaand product... Nou, ik weet het nog niet. Dat, dat, dat is een van de vragen die, die, die je daarbij kan stellen, inderdaad. Het hangt een beetje af van de integratie die zo'n ding biedt. Voor, uh, als, uh, als, ik, als ik denk van wat Apple zou doen... dan denk ik dat het een, veel meer een accessoire zou zijn. Uh -huh. en, uh, eigenlijk gewoon een verlengde van uh, notification center. Uh, uh -huh. En misschien wat muziek en dat soort dingen. Maar wat ik net al over had, over Samsung... die zou het bijna wel als losse productcategorie kunnen... kunnen Lanceren, mits als het ook werkt, en dan heb je toch weer het woord accessoire. Uh, als accessoire van een 3G tablet. Ja. Uh, dat je eigenlijk gewoon een hele. het hele ding in het midden, dus de smartphone. zou kunnen overslaan. En wie weet is dat ook wel mogelijk. natuurlijk met een 3G uh, Apple tablet. dat weten we natuurlijk nog helemaal niet. Uh, en, en zo zijn er natuurlijk gewoon. liggen er nog opties. En dat is juist ook altijd het leuke hè, van een nieuwe. Productcategorie, daar maak ik me toch ook schuldig aan om het zo weer te noemen: dat daar gewoon nog uh, dingen geprobeerd kunnen worden. En Laat ik niet vergeten. Bij telefoons is het heel lang een trend geweest. Om eerst... Hè, de eerste mobiele telefoons waren groot. En dan, dan kwamen er wat meer functies in. En daarna werden ze kleiner. Mm -hmm. nou, dat hebben we nu ook gezien met smartphones. De iPhone 1 was bijvoorbeeld... Vond iedereen echt een joekel van een apparaat. Ja. Nou, en daarna werden ze groter. Met meer functies. en Met een achterlijke scherm. Of hè, grotere schermen. Laat ik het zo noemen. Mm -hmm. En wie weet is het ook wel weer een moment... Dat ze kleiner kunnen gaan worden. En of het dan per se kleiner wordt... In de vorm van... De de telefoon wordt kleiner of dat het dus mogelijk wordt om hey, ik kan een superkleine uh, belmogelijkheid voor mezelf creëren door een horloge weer te gaan dragen en het te combineren met een ander product van zo'n zo fabrikant, dus een tablet of misschien een fablet die je niet de hele tijd aan je oor wil hebben of bij uh, uh, uh, hoe noem je dat in je handen wil hebben, dus daar, daar, daar, zit gewoon, uh, daar zitten gewoon mogelijkheden. En natuurlijk uh, kunnen dat soort dingen gewoon ook een steeds bredere integratie krijgen met andere producten. Samsung heeft bijvoorbeeld, en, uh, en over Apple natuurlijk met de Apple TV ook, en je hebt bijvoorbeeld ook tv's. Dus als het een, uh, een, uh, noem je dat? een remote control, een afstandsverdiening kan zijn voor je tv, is dat weer een interessante applicatie van zo'n horloge wat je kan hebben. En zo, ja, en zo zijn er natuurlijk gewoon wel wat mogelijkheden. Maar uh, de, de, voor de, de, de huidige generatie, daar kunnen we... Ja, ik heb natuurlijk niet alle... Hologisch getest, want we hebben bijvoorbeeld... Sony heeft er eentje, Pebble heeft er eentje. En is dat dan een Watch dan een B-merk? Of kunnen we dat vergelijken met die van Sony en Pebble? Ja, ik weet niet. Het merk is wat mij betreft een B-merk. Maar het komt omdat ze gewoon minder bekend zijn. En ook als je leest van hoe de communicatie met consumenten... zeker in de aanloop is geweest. Dat is niet allemaal optimaal gegaan. Maar het product zelf heeft in principe specs... waarin een Pebble bijvoorbeeld niet aan kan tippen nog. Of mm -hmm. een uh, Sony smartwatch, daar heb ik niet echt ervaring mee. Dus dat, dat zou ik niet durven zeggen. Uh, maar ook als je de Pebble-reviews leest... dan uiteindelijk kom je bijna op dezelfde conclusie als de IM uh, Watch. Is van, goh, toch een beetje teleurstelling, weet je wel. We willen meer. En dat is natuurlijk ook het probleem van zo'n smartwatch... Uh, een horloge, normaal gesproken, laat de tijd zien. En heeft misschien eens een keer een stopwatch of wat dan ook. Mm -hmm. En dat verwacht je van zo'n ding. En dan nou ja goed, dan gaat het over hoe zo'n ding eruit ziet. En dan kies je het horloge wat bij je past. Als je al een horloge kiest. Op het moment dat je functies extra in zo'n horloge gaat proppen. Dan wil je altijd meer, zeg maar. Ik wil altijd zoiets van, hey, hé, waar zijn mijn WhatsApp berichten? Of van, waarom kan ik maar één e-mailadres in plaats van vier e-mailadressen? En, en noem maar op. Op het moment dat je die functionaliteiten gaat uitbreiden, dan kom je op, op een punt terecht... waar we ook bijvoorbeeld bij de eerste iPhone hadden van... hé, hey, waarom hebben we geen apps? Mm -hmm. Of hé, hey, waarom hebben we geen uh, whatever op, uh, op een andere telefoon? Snap je wat ik bedoel? Dan is er dus weer ruimte om te gaan groeien. En dan hebben we een paar generaties producten... die iedere nieuwe generatie uh, makkelijk kunnen verdrijven... omdat daar dus gewoon een uitbreiding van het functionaliteitenpakket in komt. Ah. Maar is het grootste nadeel niet dat je... Als je want zodra je een smartwatch uh, watch introduceert, Ik kan die naam niet uh, uitspreken. Ja, lastig hè? Smartwatch introduceren <laughs> uh, met, met allemaal geavanceerde functies. Het is natuurlijk smart, smart, smart. De, een, een, een horloge uh, moet gewoon een lange batterijduur hebben. Daar kun je gewoon bijna niet onderuit. Of gaan we dat, moeten we daar ook heel anders tegenaan kijken? Van een horloge hang je ook gewoon elke dag aan de lader dan? Of ja, ja, ja nou nee, ja, goed. Kijk, dat lijkt me dus zo een van de belangrijkste nadelen van zo'n ding hè? Uh, ook de Pebble Watch die gaat maar drie dagen mee. En uh, die iWatch gaat één tot twee dagen mee. Ik weet niet hoe het met Sony zit. En we moeten dus nog maar zien hoe dat gaat zitten... met uh, producten van Samsung en Apple en andere dingen. Hm. En ja, dat, daar heb je dus wel kans van. Wat overigens dan wel... Uh, ook weer een beetje nieuwe mogelijkheden uh, geeft wat mij betreft... in ieder geval in mijn beleving... voor dingen als inductiecharging en dat soort dingen. Ja. Dat, het, uh, uh, dat is toch een onderdeel zeg maar wat niet heel erg aan lijkt te slaan. Hè? Uh, ik bedoel, we hebben het heel vaak al gezien. We hebben het al vanaf de palm pre gezien, zeg maar. Ja. Maar echt super populair is het nog niet. Volgens mij geen en enkel product. Uh, op het moment dat we steeds meer producten krijgen die uh, opgeladen moeten worden, je bril, <laughs> uh, je horloge, je whatever, uh, wie weet uh, komt daar dan ook wat meer, dat je gewoon je bureau bekleedt met een of andere mat, waar je dus s avonds inderdaad gewoon als je gaat slapen uh, voordat je gaat douchen even je horloge en je spullen op, op je bureau legt en dat het de volgende ochtend is opgeladen. Ja, dat, dat, uh, hetzelfde gaat het overigens stel dat het zo'n bureau mogelijk is uh, dan hoef je dus ook niet meer je toetsenbord en je muis op te laden en dat soort dingen, want die zijn ook allemaal draadloos tegenwoordig mm -hmm. uh, en uh, ja, wie weet zitten daar dan allemaal mogelijkheden in okay. ja, laat het open want mijn stekkenblok zit vol ja, die van mij begint ook aardig lastig uh, te worden <lacht> inderdaad, sterk nog ik heb zo'n zo daisy-chained uh, vier en dan zit er daar weer eentje in met drie, weet je wel ja, precies, ja. <lacht> we zullen okay. zien we'll see goed Terug naar de tablets, want daar gaat het uiteindelijk om. We um, hebben een aantal tablets weer gereviewd weer, weer de afgelopen weken. Um, en ik uh, plaat als het goed is vandaag of morgen of overmorgen een, een review online. <lacht> Wat? Uh, vandaag, morgen, overmorgen, donderdag? Ja, het is maar net wanneer ik de zin in heb. Uh, want um, ja, we hebben het zelf ook wel over gehad en het is niet negatief bedoeld of zo... Maar het wordt een beetje allemaal hetzelfde. En um, ik weet niet of dat nou door Windows komt of, of, ja, of al, al die vormen. Um, maar dan heb ik het echt specifiek over Windows-tablets. Die zijn allemaal een, een unieke, interessante review te schrijven. Jij ook. Maar het wordt gewoon lastiger. Um, want het lijkt allemaal zoveel op elkaar. En op een of andere manier is dat bij Android of bij een iPad... Niet zozeer het geval. Ik weet niet waardoor het komt. Weet jij het? Uh, nee. Uh, uh, kijk erbij... Uh, nou ja, misschien wel. K kijk, de laatste Android-tablets die wij heel erg interessant zijn, hebben gevonden... zijn gewoon nieuwe vormfactoren als in 7-inch-ish tablets. Mm -hmm. Of goedkopere tablets. Dus weer die verbreding van de markt. Hè. Mm -hmm. Naast alle afgelopen twee, jaar alle standaard 10-inch-achtige formaten tablets. Apple komt maar één of twee keer per jaar met een product. Dus dan is het sowieso wat makkelijker om daarvoor warm te lopen... Uh, en uh, bij Windows is het gewoon allemaal een beetje van hetzelfde nog. En ik denk dat als er weer nieuwe vormfactors komen, dat uh, uh, we dan ook weer ja, gewoon iets meer... Uh ja, ...daar enthousiast over kunnen raken. Dus denk ja. aan die 7-inch-achtige uh, Windows 8-tablets misschien. Of uh, zoals je weet ben ik uh, met Acer bezig... ...dat ik zo'n zo ultraboek uh, met een touchscreen... ...die dan niet weer een tablet is, be bezig ben. Uh -huh. ja, daar heb ik dan wel heel erg zin in, zeg maar. Of ik yeah, bedoel, interesse in. Omdat dat uh, ja, toch weer een beetje afwijkt. Maar op dit moment heb je helemaal gelijk, hoor. Die XPS 10, die waar jij het nu over hebt... ...en ik had dan de ElitePad 900 vorige week gepubliceerd... Het zijn gewoon dezelfde apparaten allemaal. Ja, ja goed, er zijn natuurlijk verschillen. Uh, dit, dit is dan toevallig een Windows RT-device. We weten inmiddels wat de, wat de verschillen zijn. Um, en, en moet ik zeggen dat dit apparaat, die Dell XPS10. Uh, uh, uh, het, het, het is qua hardware, qua software, allemaal niks bijzonders of zo hoor. Maar een prijs van 349 euro voor een standalone uh, Windows-tablet is, is, is niet heel veel geld. Um, en, en dat vind ik wel een van de belangrijkste voordelen van dit apparaat. Um, dus als je gewoon echt uh, een Windows-apparaat zoekt voor erbij... als compagnon voor je PC bijvoorbeeld... om daar je mail op te checken, uh, je documenten te bewerken... want zit gewoon uh, Windows uh, of hoe heet het uh, Microsoft Office op. Dan ja. is dat uh, zeker interessant. Um, alleen krijg je dan altijd weer dat gezeur met die accessoires... van waarom moet dat zo duur zijn? We hadden uh, twee weken terug de Dell Led to 10. Nou ja, dat was een leuk apparaat... maar alleen uh, met accessoires echt, uh, echt uh, een, een topapparaat. Uh, maar ja, met als zware is het wel weer duizend euro. En ook die, die XPS 10 die, die, die ik nou heb, 349 euro, leuk apparaat. Maar de keyboard dock kost gewoon 200 euro extra. Ja, ja, uh, dat, ja. is, dat is gewoon meer dan de helft zo duur dan, dan het tablet zelf. Um, en dat maakt het weer een interessant apparaat voor, uh, dan gaan we weer, zakelijke gebruikers. Of in ieder geval de intensieve gebruikers. Ja, ik dacht eigenlijk het juiste, De XPS 10 bijvoorbeeld, interessant als voor studenten. Ja, dat, li dat lijkt me ook. Ja, absoluut. Nee, de mensen die productief uh, willen werken dan in de zin van uh, uh, office-documenten. Uh, is dat een, een heel uh, fijn apparaat? Het is niks high-ends of zo. Maar, uh, ja, maar je kan het dus weer niet gebruiken zodra je hbo of universiteit doet. Want dan heb je geen uh, mogelijkheid om SPSS te draaien. Precies. Dat, uh, ik weet niet of daar in al een app voor is, denk ik niet. Maar, uh, geen idee, maar ik weet dat dat altijd mijn probleem was. Er dus was, wel met, uh, was op een gegeven moment zelfs ook nog toen toen ik uh, aan de vuur zat... Uh, was het zelfs nog een beetje lastig met uh, de Mac, zeg maar. Ja, oh, dat deed ik ook SPS niet. 7 gebruiken en de rest gebruikt al 9... of wat weet ik veel Maar, ja. maar goed, dat blijft, dat blijft altijd een beetje de enige app... die mij uh, in het geheugen springt... op het moment dat we het over studenten hebben. Ja, ja inderdaad. Uh, maar goed, dat zijn dingen die... Uh, blijven de nadelen van Windows 10, maar dat mogen we blijkbaar niet meer zeggen. Want <laughs> ik zie laatst dat veel reacties voorbij komen... van mensen die zeggen van... ja, dat is geen nadeel, het is een verschil... Ja, uh, beide. ligt hem net aan. Je bekijkt natuurlijk. Yeah. Ja. Uh, maar goed, als het, een, het is in ieder geval een verschil. Maar een slecht gecommuniceerd verschil laat ik het daarop houden. Um, ja, voor de rest niet heel veel bijzonders. Die XPS zal ik dus in de, kom de komende dagen plaatsen. Um, de conclusie is gewoon, het is een leuke temp voor 349 euro. Niks meer. Ja. Mee. Ja, hetzelfde geldt in principe voor die 900... waar ik die review van heb gepubliceerd. Het is een geinige tablet... en dat is ook echt weer gericht op de zakelijke gebruiker. Hè? Daar hebben we het weer. Um, het meest bijzondere van dat ding is... dat die bouwkwaliteit gewoon echt dik in orde is... en dat de resolutie van het scherm... Hoewel raar dat hij niet alles kan ondersteunen van Windows 8. In principe wel goed over nagedacht is. Zodat die applicaties, hè, zoals SPSS, maar dan bedoel ik dus .exe applicaties. Mm -hmm. uh, gewoon goed werken, omdat het een heel standaard resolutie is. En een standaard pixels per inch achtige uh, constructie. Zodat je de dingen nog kan lezen en kan bekijken. En uh, bijvoorbeeld de Acer 700 die we, die we hadden. Uh, die heb ik dan ook gereviewd. Daar zat een i5-processor in. Dat weet ik veel allemaal. Hartstikke blitsen en uh, snel dingen. Wel een beetje groot. Maar daar zat zo'n hoge resolutie scherm op. Dat als je dan zo'n zo belangrijke app als, uh, uh, als een, uh, een bedrijfsgerelateerde uh, omgeving. .exe uh, app. Dat je het gewoon niet kon zien. Omdat het allemaal zo klein was natuurlijk. Op zo'n mega resolutie scherm. Uh -huh. En Windows 8 komt gewoon <kwijnt> nog kort op scaling. Dus dat is dan het grootste voordeel van de ElitePad 900. In, wat mij betreft. En die hebben wat geinige accessoires ook weer, waar je het over had. Um, die gewoon het totaalpakket enorm duur maken. Dat je denkt van jeetje, kan je daar niet beter, zoals gezegd, naar een Acer S7 gaan kijken. Dat is ook de reden dat wij die graag, in dit geval wil ik hem dan nou heel graag doen. Maar dat we die graag een review van willen publiceren. Omdat... Uh, je zegt het net bij de XPS 6, uh, 10, ik zeg het nu bij de 900... en in andere windows 8 reviews hebben we het er ook over gehad. Op het moment dat je dat compleet maakt, dus hè, met een, uh, een muis en een toetsenbord en weet ik veel... dan kom je dus gewoon in de prijzen van ultraboeken, uh, tablets of computers terecht. En is dat dan niet gewoon de, meer, de, de betere optie, zeg maar? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Uh, ja, het blijft afweging. Hé, hey, uh, Android, is daar ook nog wat gebeurd? Uh, op het gebied van Android software is er wel wat, uh, wat gebeurd. Uh, iets interessants, of in de zin van voor sommige mensen interessant. Voor de, ja, <laughs> voor de Facebookers onder ons interessant. Ja, ik wou het eerst even over die Acer tablet hebben, ah, okay. uit de weg ruimen. Uit ah, de weg ruimen. Ja, nou goed, er is in Frankrijk een Acer tablet opgedoken, De Iconia A1, dat 810. Acer heeft natuurlijk de Iconia B1 al geïntroduceerd. een 7-inch budget tablet voor inmiddels zo'n 110 euro, geloof ik. Nou, dat was niet veel uh, boeiends volgens mij, toch? Nope. Nee, dus dat, die kun je beter links laten liggen. Rondig Precies, dus wellicht dat uh, voor 199 euro de A1 een betere optie wordt. Dat is een 7,9 inch tablet. Wel met standaard resolutie display, maar een quad core MediaTek processor. Um, dat wil in principe weinig zeggen, dat quad core, want het, het is een gewoon wat zwakkere processor. Maar dat moet allemaal net wat beter worden qua prestaties en bouwkwaliteit en, en, en noem maar op. Opvallend is dat Acer een van de eerste uh, A-merken is ik kiest voor een 4x3 beeldverhouding. Uh, want die hebben we natuurlijk al gezien bij... Welke had jij van... D-Serve had, had jij... Ja, Jarvik. Ja. Jarvik, inderdaad. Dus de budgetfabrikanten speelden daar al een beetje op in. Dus nou ook Acer. Uh, we'll see. Uh, dit is nog niet officieel aangekondigd, dat apparaat. Uh, maar zal waarschijnlijk binnenkort naar Nederland komen... voor Paar zo rond de 199... Euro draait overigens op Android 4.2 Jellybean. Oh. Het eerste uh, partner tablet die vanuit de winkel op uh, de nieuwste, momenteel de nieuwste versie van Android draait. Oké, okay, dat is in principe een goed teken dat dat kan, zeg maar. Want dan lijkt het dus ook dat die 4.3 verhouding steeds beter ondersteund gaat worden. Anders zou Google natuurlijk nooit zeggen, een partner tablet die ook echt met een aanmerk in uh, een breed distributieproces terecht komt, zeg maar. Ja, dus uh, dat gaan we zien. Al hebben we het natuurlijk al eerder aangegeven... dat Google-stickertje, dat lijkt je nu tegenwoordig... al voor een appel in een te kunnen krijgen. Ja, maar het, het, het viel me wel op... want we hadden het ook over uh, een week terug, twee weken terug... dat je tegenwoordig eigenlijk altijd wel toegang hebt... tot de Google Play Store. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar ik zag van de week een tablet voorbij komen... die dat weer niet had. Ik, mij wordt het een beetje onduidelijk <laughs> wanneer dat nou wel... Het moet dan moment... wel echt een ultra een ultra. zijn. Nee, dat was zijn. gewoon een Argos Arnova. Niet dat dat high-end tablets zijn, maar dat zijn wel gewoon... De ja, bekendere ja. budget tablets. Ja, weird. Dus Argos, volgens mij moet daar dan of wel extra voor betaald worden... of er moeten nog steeds minimale specificaties uh, aan verbonden worden. Maar goed, ik ja. weet het niet. In ieder geval is het nog steeds wel handig om, om daarop te letten... want uh, ja, dan krijg je weer toegang tot zo'n app, slip, library of zo. Ja, dat, dat wil je gewoon niet, hoor. Dat uh, moet je niet... Nee, inderdaad. Maar je had gelijk hoor, er is een interessantere uh, uh, ontwikkeling gaande, natuurlijk Facebook Home nu aangekondigd voor uh, uh, de HTC Smartphone, de HTC First, mm. maar dat is dus gewoon een Android launcher waar jij wat meer ervaringen mee hebt, ja. uh, Chameleon en dat soort dingen, um, die gewoon ook te uh, komen naar tablets op, op termijn. Ja. En uh, ja, Facebook Home, we kunnen daar een beetje lelijk over doen, omdat, uh, oh wie gebruikt nou Facebook? Nou ja, iedereen die ik ken gebruikt Facebook, <laughs> behalve ik, zeg maar, en jij. En, en, en zo ken ik nog uh, drie mensen die geen Facebook gebruiken. Aan de andere kant, hè, ik, ik heb het vaak over mijn moeder en over mijn broertje en over zijn meisje. Als ik het heb over van, goh, die zijn zo blij met hun iPads of iPhones, omdat het allemaal zo lekker werkt. Maar als die hier op de bank zit, tot, uh, terwijl ik even aan het koken ben... of die komen meestal dinsdag eten. Ja, en dan kijk ik ze over hun schouder mee. Wat zijn ze aan het doen? Ja, of een spelletje, of Facebooken. En ik denk dat het voor een heleboel mensen gewoon... een super interessant ding gaat worden, die, die, die Facebook-launcher. Uh, en die Facebook-phone dan wij even in het verlengde daarvan... Uh, Kijk, uh, niet iedereen is gevoelig voor dat ultra delen van je leven... en welke koffiesmaak je drinkt die dag... en of je wel of geen boodschappen kon doen of het regende. Uh, maar een heleboel mensen vinden dat wel gewoon donders interessant. En uh, ja, Facebook Home is toch wel uh, ja, iets interessants om te gaan volgen de komende tijd. Want uh, ja, er wordt veel over geschreven... maar waar het, wat mij betreft uh, op neerkomt is dat... Uh, ja, Facebook die gaat gewoon de, ja, concurrentie, is dat het juiste woord, de concurrentie aan met Android voor engagement. Mm. Voor waar breng je het meeste tijd door. En dat is natuurlijk een van uh, Facebooks belangrijkste wapenfeiten... als het gaat om het normale internet op computers. Mensen gaan, brengen daar 80% van hun online tijd door, zeg maar... En als we dat ook kunnen voor elkaar boksen op mobile, want uh, heel veel mensen beginnen ook steeds meer online tijd door te brengen op mobile. Ja, dan, uh, dan is dat heel belangrijk voor Facebook natuurlijk. Mm -hmm. Ja, inderdaad. En het is natuurlijk een uh, moneymaker, moet het uiteindelijk wel worden. Hè? Dat zei. Uh, uh, hoe heet die man nou van uh, Facebook? <laughs> De CEO. <nose> Weet je dit? <laughs> ja, ik ben zijn naam vergeten. Zoek, zoek erbij. Sam, R Sam Rijver. Ja, precies, ja. In ieder geval... Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Uh, whatever. <laughs> die, uh, die zei al van... Uh, goed, uh, het is natuurlijk zo dat we hier uiteindelijk geld mee moeten gaan verdienen. Want Facebook heeft nog steeds niet echt iets... behalve advertenties die nauwelijks uh, indruk maken... om geld mee te verdienen. En hij zei al van... Ja goed, nu zijn er nog geen advertenties op te zien. Maar je kunt ervan uitgaan dat we uiteindelijk advertenties gaan tonen via onze launcher. En dat is natuurlijk uh, een belangrijke reden erachter. Facebook ziet ook dat mobiel... Facebook op mobiel uh, steeds populairder wordt. Al, al... Wellicht is het zelfs al populair dan desktop, weet ik niet. Um, maar dat is de manier om geld te verdienen. En uh, ja goed, dat zie ik persoonlijk ook niet zo zitten. Het is niet zo dat ik geen Facebook gebruik of zo. Ik heb het nee, wel. Nee, maar hetzelfde risico is er ook voor Android. Hè? Dat horen we ook al tijden. Dat, uh, dat, dat Google in Android in de notificaties of home homescreens, in widgets, whatever... Uh, mm -hmm reclame gaat maken. Op dit moment bestaat hun reclame vooral uit hun eigen diensten pushen. Ja. Dus in dit geval, je Android-telefoon is zo'n beetje één grote reclame voor Google+. Ja. Uh, en nou ja, goed, daar kan je misschien overheen stappen, maar dat risico is wat beide partijen wat mij betreft even groot. En ik heb dan zoiets van, ik weet niet of mensen het nou echt boeit of die advertentie van, van Android, hè, van Google komt, of van, van Facebook. Uh -huh. Ja, op dit moment hoe ze het allebei implementeren, dat is nog maar af te wachten. Ik zie Facebook als veel agressiever wat dat betreft, want die moeten echt. Google heeft veel meer mogelijkheden. Ik denk dat Facebook dit een beetje. Ja, het is lastig vooruitkijken, maar dit een van de weinige mogelijkheden is om geld te verdienen aan de mobiele internet, wat Facebook betreft. Ja, ik heb geen ja, wie weet. Maar goed, wel interessante ontwikkeling om te zien. Uh, op uh, smartphones en uh, tablets komt dat dan beschikbaar. Uh, ja, het is, het is inderdaad een soort van launcher bestaande uit verschillende apps. Uh, nee, goed, uh, dit, dat je in ieder geval op je uh, uh, je, je de laatste statusupdates kunt lezen, foto's en je kunt over andere apps heen chatten met, met al je Facebook vrienden, noem maar op. Mm -hmm. Allemaal leuk en aardig. Uh, maar je kunt het ook gewoon aan- en uitzetten uh, wanneer je het zelf wilt. Zelfs op die, uh, op die HTC First smartphone. Dus uh, mocht je het echt niet. Uh... Ja, in principe komt het op neer hè, als je het Facebook Home geïnstalleerd hebt. of aan hebt staan om het zo maar te zeggen. Dan in plaats van dat je nu je, uh, je Android-telefoon uh, of je iOS... Uh, op iOS lijkt het toch niet zo snel te komen en lijkt er ook wat minder mogelijkheden te zijn hè, om dat te implementeren. Maar goed, laten we het op Android houden. Nu is het zo dat je zet je Android-telefoon aan, je een je scherm, drukt op het Facebook-icoontje en gaat Facebooken. Mm -hmm. Het grootste verschil is dat zodra je hem dan aanzet, hè, een, het schermpje een licht geeft, zeg maar, zit je al in Facebook. Hè. De, de, daar haalt hij al updates binnen over uh, je, je vrienden en, en de dingen die ze delen. En kies je daarna pas voor om een andere app, bijvoorbeeld Spotify of uh, Angry Birds, te openen. Dus het, is zeg maar, het wordt omgedraaid. Het is people first, hè, zoals ze dat noemen. Uh, het sociale gedeelte van je, van, je, van je telefoon eerst en daarna pas de apps. In plaats van eerst de apps kijken en dan het sociale gedeelte. Ja, inderdaad. En ik denk dat het gewoon voor een heleboel mensen... Ja, ik bedoel, het is niet leuk of... U nou, komt zeggen dat het in zijn maakt eigenlijk wat, of, of het leuk is of niet. Ik denk dat er een heleboel mensen best gevoelig voor zijn om het op die manier te doen. Want als dat gewoon de enige... Een van de drie apps is die je het meest opent op je, op je smartphone. Waarom zou je het dan niet altijd openhouden? Ja, ja, nee, inderdaad. Het is maar, ja, aan de andere kant. Wil je elke keer op je screen al die gezichten van mensen ja dat is natuurlijk wel hè? dat is gewoon een geinigheid wat je erover kan zeggen dan zie je die demo's en dan ziet het er allemaal zo leuk uit en dan denk je over van ja hoe knap zijn mijn vrienden en hoe interessante dingen delen, delen die eigenlijk ja dan valt het toch wel heel erg tegen hè? maar goed je kunt het uitproberen want het is gratis Tuurlijk, tuurlijk. En het ziet er natuurlijk donders aantrekkelijk uit in zo'n reclame. Maar datzelfde geldt voor alle, alle andere netwerken zoals Google Plus en zo. Daar zie je, daar, als je een reclame van ziet, er zijn ook allemaal prachtig mooie, knappe mensen. die prachtig mooie foto's delen en super interessant post. Dus zodra je je eigen Google Plus opent, dan zie je allerlei retarded gifs. En. Uh, Goedemorgen, het is zaterdag! Saturday! Wat uh, god, man. Dus, uh, het ligt hem net aan hoe netjes je dat hebt bijgehouden, natuurlijk. Goed, we gaan het zien. Uh... Vanaf mm -hmm. eind dit jaar of zo uh, op, op uh, tablets, dus uh, ik ben benieuwd. We shall see. Yes, en dan hebben we ook nog iets van browser engines wat de afgelopen week gebeurd is. Uh, ja, dat is voor consumenten heel lastig om echt uh, die druk om te gaan maken. Uh, voor developers is het misschien wat interessanter. Uh, browser engines zijn zeg maar de, de motoren hè, die... Uh, ...je webbrowser aansturen en er dus verantwoordelijk voor zijn hoe een pagina wordt gerenderd... ...en wat voor mogelijkheden je webbrowser heeft. Nou ja, er waren een heleboel partijen altijd in het, in het verleden. Dat is de laatste jaren echt teruggebracht naar twee, drie en later weer twee uh, belangrijke uh, uh, engines... Hè? ...providers zeg maar van zo'n zo layout engine. Uiteindelijk was het WebKit, Internet Explorer en... Firefox had dan Gecko en Opera had uh, Presto, volgens mij. Ja. Zoiets. Dat waren dan de namen van die dingen. Wat je zegt, weet ik niet, want het, het boeit je niet zo heel erg... omdat het dus niet iets is wat je heel erg aan de, aan, de, uh, aan de voorkant van je browser ziet. Maar dat is natuurlijk wel de plek waar de mogelijkheden en de innovatie... Hè, krijgen we eens een naamwoord, van, de, van het internet wordt gepusht. Nou, op het moment dat je daar heel weinig concurrentie hebt... Hè, weinig verschillende uh, engines... Ja, dan wordt het lastig om die innovatie op een hoog tempo voor te zetten. Nu lijkt het weer op dat uh, er weer een paar partijen bij zijn gekomen. Omdat, het, uh, omdat Google bijvoorbeeld heeft aangekondigd... van, goh, wij we gaan verder wel bouwen op WebKit... maar wij doen niet meer mee, zeg maar, in het algemene potje... het open source project, waar we zorgen dat we blijven werken met elkaar. compatibel blijven met elkaar en zorgen dat dat allemaal, uh, ja... ...zeg maar, uh, design by committee. Hè? Ik bedoel, we moeten met z'n allen beslissen voor iets uh, wat werkt. Nee, we gaan nu gewoon onze eigen versie verder bouwen. Wat ze overigens al een beetje deden, hoor. Want uh, Chrome had al functies die niet werden gedeeld met het open source project. Uh, maar door die keuze te maken... Uh, kunnen ze dus sneller zeg maar code veranderen in hun eigen browsers. En in dit geval gaat het natuurlijk vooral om Google Chrome. En of het ook op Google Chrome op de desktop en op je, je smartphone geldt gelden. Dat gaan we allemaal zien natuurlijk. Ja, Apple deed het al. Hè. Apple eh, wordt vaak een beetje als... Uh, um, ja, is het uitvinden? Nee. Maar um, als... Uh, ...belangrijkste drijvende kracht... ...zeg maar aan het begin van WebKit gezien. Daar zijn dan op een gegeven moment... ...Google en anderen zijn zich bij aangesluiten. Maar Apple is sinds iOS al bezig... ...met hun eigen fork ook weer... Hè, ...een eigen aftakking van WebKit... ...om uh, de iOS browsers aan te sturen... Hè, ...die layout engine. Het belangrijkste voorbeeld is bijvoorbeeld... ...dat er geen flash in werkte. Ja. Nou, uh, dus dan hebben we zeg maar... ...het source WebKit, we hebben Apple WebKit... ...we hebben Chrome WebKit... ...dat gaat dan Blink heten... Maar ook Samsung, en dat is misschien wel het meest interessante. Die heeft gezegd, hé, hey, wij gaan samenwerken met Firefox. En dan niet met Gecko, maar Firefox heeft weer een nieuwe engine. Um, god, nu kan ik er niet opkomen, niet, niet, niet presto, maar Servo. Servo, Servo? Ja, ja. <laughs> ja. en dat wordt geschreven in Rust. Dat is weer een andere programmeertaal. Daarom zeg ik, het is niet zo interessant voor de meeste mensen hoor. Maar wat Samsung zegt, hé, hey, wij gaan samenwerken met Firefox om ook onze eigen... Uh, ...browse ervaring in handen te hebben. En juist dat in handen hebben... ...is denk ik erg belangrijk. Chrome... ...die pakt dat nu dus extra op... ...door hun eigen po uh, poort te pakken. Apple heeft dat altijd al gedaan... ...en dat blijft nog steeds een van de dingen... ...die wij altijd als belangrijkste wapenfeiten van Apple noemen. Van hey als je zelf controle hebt over je software... ...en over je hardware, dan kan je de beste ervaring bieden. Mm -hmm. Nou... Dat gaat, uh, Google lijkt ook steeds meer een hardwarefabrikant te worden. Hè. Kijk naar al die Chromebooks, kijk naar al die Nexus-tablets uh, uh, uh, in verschillende formaten. Ja. En Samsung is natuurlijk al een heel belangrijke hardwarefabrikant. Sterker nog, die is misschien nog wel een belangrijke hardwarefabrikant voor Android dan Google zelf is. En als die ook hun eigen techniek in, uh, in handen gaan nemen... Nou, dan kan daar dus een hoop gaan gebeuren als in betere integraties, betere gebruikservaringen... Uh, maar in eerste instantie vooral mogelijkheden voor webontwikkelaars om nieuwe dingen te kunnen doen via die browser. Ja. En dat is zonder meer heel erg interessant uh, om, om te volgen, zeg maar, voor ons. Voor, voor normale mensen die luisteren naar de podcast, of de normale consumenten. Mijn moeder en mijn broertje, hebben we ze weer. Wordt uh, allemaal geen ene kloten natuurlijk. Het gaat erom dat uh, gewoon ieder jaar, als je terugkijkt op het vorige jaar, dat het meer kan met je telefoon of met je, met je, met je computer. En uh, in een in een ideaal situatie gaan we natuurlijk naar apps toe... die vooral via een, uh, het browserplatform, via die engine worden aangestuurd. Zodat als je switcht van een iOS naar een Android-telefoon of andersom... of naar Blackberry, wat misschien ook wat tof kan worden... of eh, Windows 8, dat je dus gewoon je eigen spulletjes kan blijven gebruiken. De dingen die je belangrijk vindt, dus je apps. En als dat allemaal via de browser werkt, is die cross-compatibiliteit... In principe heel veel hoger, met als belangrijke nadeel nu erbij, is dat ze allemaal met hun eigen engine aan de slag zijn en aan het gaan zijn. Dus hoe dat zich gaat uitkristalliseren, hè? dus hoe compatible is nou uiteindelijk een supergoede webapp die uh, uh, draait in Chrome, kan je die uiteindelijk ook gaan draaien in Safari, wat dus een andere aftakking is van WebKit. Of belangrijker nog en verwarrender nog, kan je dat gaan draaien op een Samsung Android telefoon. Dat gaan we zien, hoe dat, hoe dat gaat uit, uitwikkelen. Maar het is wel de plek waar ze elkaar een beetje naar voren kunnen pushen. En wat de standaard gaat worden, dat is nog altijd maar de vraag. Maar ik vind het altijd, um, als ik kijk naar de, de Galaxy Tabs, dat is van Samsung. Uh, mm -hmm. Zat er altijd al een soort van verschil in de rendering van websites. Uh, tussen Samsung en, en eigenlijk andere tablet of, of uh, mobiele browser of... Uh, uh, ja. Of uh, hoe noem je het? Uh, desktop browser. Terwijl uh, Samsung ook gewoon gebruik maakte van de stock Android browser, zat er toch een verschil in rendering. Ja. Want in uh, elke Samsung tablet die ik tot nu toe gehad heb, gaf uh, tablets magazine niet goed weer. Of tenminste met een aantal fouten erin. Terwijl elke andere tablet dat wel goed deed. Dus op een of andere manier uh, zit dat er, uh, er dan ook nog verschil in zitten tussen uh, verschillende fabrikanten dan die een bepaalde web uh, engine gebruiken. Ja, het nieuws van vorige week hè, is meer gewoon zeg maar een toegeving en een uh, aankondiging van we gaan daar nog meer aandacht op onze eigen bende zetten. Wil niet zeggen dat het dus niet gebeurde. Dat is heel belangrijk om te beseffen. Hè? Chrome was al bezig met hun eigen aftakking, want die deed ook lang niet alles in het open source project. Hetzelfde geldt voor Apple. Hetzelfde kan prima gelden voor Samsung. Het is alleen nu meer van nu worden die samenwerksverbanden gewoon wat meer naar voren gebracht. Mm -hmm. Dus het, het is niet zo dat het sinds vorige week is, zeg maar, dit. Oh. Het is meer van het is wat duidelijker sinds vorige week. Oké, okay, ja, interessant om, om, uh, om uh, meer over te lezen. Uh, maar goed, het zal, het zal voor de gemiddelde consument weinig uh, veranderingen brengen op korte termijn. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar wie weet, um, wie weet, zien we daar toch wat sneller? Wat, uh, wat voordelen van? Maar mij mag het allemaal een stuk sneller in ieder geval. Tenminste, sneller in de zin van sneller renderen van websites en zo. Dat kan uh, allemaal niet snel genoeg gaan. Ja, ja en nogmaals, een heel belangrijk onderdeel daarvan is: ja, hou je ei, of in ieder geval. Uh, kijk, ...ook, ook uh, Samsung, Google en dat soort dingen... ...die leren natuurlijk van de sterke punten van Apple... ...en wat gewoon uh, een ontegenzeggelijk sterk punt is van Apple... ...is namelijk die controle over je eigen technieken. En uh, daar kan je dus meer mee bereiken in, in sommige gevallen. Mm -hmm. En dat lijkt dus nu in ieder geval op een heel belangrijk onderdeel van je, van, je, van je apparaat... ...namelijk de browser en ook browser apps om het zo maar te zeggen... Ja, daar lijken ze dus nu gewoon steeds meer aandacht op te gaan besteden. Ja. Eind. wat uh, hebben we nog meer. Als laatste dan. Daar krijgen we wat geld terug allemaal, of niet? Nou, in ieder geval als je in de VS woont en je hebt uh, eind vorig jaar of... Uh, nee, wat Eind 2011 of begin 2012 een uh, Aces Transformer Prime gekocht. Uh, je weet toch wel een populaire <laughs> tablet. Dan krijg je in ieder geval wat geld terug. Uh, oh, alleen als je in Amerika woont, joh? ja? Ja. Want, Niet al die arme Nederlanders, alle 17? Nee, nee, nee, nee. Uh, want dat was het probleem met de Transformer Prime, uh, even terughalend. Het uh, was een, op zich een, een prima apparaat, het uh, was, was populair. Uh, veel mensen keken er naar uit en hebben er eentje gekocht. Maar uh, ja. de, de GPS-module was uh, ruk. Uh, dat was door het design, of waar het ook aan lag, uh, was er gewoon nagenoeg geen signaal... Uh, te krijgen, waar je ook stond, zelfs als, als stond je buiten rechts, recht onder een satelliet. Um, en ook de, de wifi-module had last van, van een aluminium-design, wa waardoor het, het signaal weg kon vallen of het te zwak was. Nou goed, A A ACES uh, uh, heeft dat wifi-probleem altijd ontkend uh, en haalde al snel de GPS-feature uit de specificaties. Nam niet weg dat die feature er altijd in heeft gestaan en mensen daar boos over werden: van ja, ik wil GPS en dan heb ik het niet. Dus wat deed ACES toen? Uh, die bracht al snel een, een, een losse GPS-extender uit. En die moest je dan op je tablet klikken. Nou, ja, dat was allemaal niet erg uh, handig. Maar goed, je kon dan gebruik maken van GPS. Toch waren nog veel mensen niet tevreden. Kan ik begrijpen. Wij uh, zeggen terecht. Dus die hebben een, uh, ik weet niet uh, hoe het in de VS uh, nou precies heette. Maar volgens mij is het een civiele rechtszaak. Of, of nou, iets in die richting. In ieder geval een kort geding. Class action lawsuit. Precies, dat is het. Nou, ja, een kort geding of zo aangespannen tegen Asus. Uh, en gezegd van, uh, ja jongens, we willen een compensatie. Uh, dus wat heeft ASUS nou gezegd? Oké, okay, laten we uh, een, een, uh, een, een, een compromis sluiten, of in ieder geval laten we niet tot een rechtszaak komen. Wij geven nu alle gebruikers die erin gekocht hebben van de tot april of zo. 17 dollar terug en een gratis <laughs> GPS extender. Nou, die GPS extender heeft waarschijnlijk iedereen al. Dus als je je nou uh, registreert, krijg je 17 dollar terug. Waarom zegt deze? Is, we willen het niet tot de rechtszaak laten komen, want dat neemt allemaal kosten met zich mee en dat gaat allemaal lang duren. Uh, dus we, we, we tref, treffen vers. nou deze schikking. Maar we zeggen niet dat we fout zitten. We zitten eigenlijk gewoon helemaal niet fout. Maar we willen jullie wel te tegemoetkomen. Ja, en dat is een beetje standaard hoor, bij een schikking. <laughs> ja, ja, maar het is er wel weer. Het is te, nou, ik vind het verpand <laughs> te zien dat het gewoon duidelijk is dat iemand fout zit. Het heeft gewoon een fout in het design gemaakt of, of welke fout dan ook. Het werkte gewoon niet zoals beloofd. Mm -hmm. dus, uh, maar goed, de, dat is voor uh, consumenten in de VS. Ik heb ook eens in Nederland even gevraagd. en uh, Die zeggen, ja goed, het is allemaal leuk en aardig. Uh, je kan die gps extender krijgen in Nederland. de rest uh, zoek het maar uit. <laughs> niet die, die woorden, maar de kwam het wel mee. <laughs> ja, uh, ja. Ach. Maar goed, 17 dollar, ik zou er ook geen gat van in de lucht springen. Ik zou er niet eens de moeite voor doen waarschijnlijk. Ja, ja, ja, dat is ook wel zo aan de andere kant. Hè. Ja, maar moet je ervan zeggen... Kijk, um, hoe bruikbaar is zo'n GPS-module nou uiteindelijk op een tablet? Hoe vaak gebruik je dat nou uiteindelijk? Maar dat is volkomen irrelevant dat als het bij de specificaties opstaat... dat je dat koopt, dan moet het werken. En uh, uh, uh, het is heel simpel, hè. Als je een auto koopt met zes versnellingen en er werken er maar vijf... dan kunnen ze wel, <laughs> kunnen ze wel die zes versnellingen uit, uit het foldertje halen. Echtje. Maar uh, uh, zit het zit er nog steeds in, weet je hoor. En als het niet werkt, dan werkt het nog steeds niet... En, ja, dat is gewoon lastig. Ja, uh, uh, yeah, kijk, die Transformer Prime is volgens mij al niet eens meer te koop. Eh, uh, nou, niet Veel meer, nee, zo te zien. Nee. En uh, Asus is daarna uh, een weg ingeslagen die we nu bij allerlei Windows 8 en andere Android-fabrikanten zien: namelijk zo'n plastic element toevoegen hè, om het signaal door te, door te sturen. Ja. Want overigens natuurlijk niet helemaal origineel, origineel hoe het origineel was. Maar dat kenden we natuurlijk ook al van de 3 g tablets van Apple. Hè. Die hadden natuurlijk ook altijd zo'n plastic uh, ding aan de bovenkant. Uh, en dat, uh, ja, uh, dat is nu gewoon een beetje common good geworden. Hè. Dat is nu gewoon de oplossing geworden. En we zagen het ook bij de Infinity, volgens mij. Ja. Uh, ja, nou ja, goed. Ze hebben het geprobeerd. Ze hebben het niet gelukt. En ze geven je nu 17 dollar als je in Amerika woont. Dus ik snap niet echt... Wat dat voor Nederland betekent. Maar wie weet, kunnen de uh, boze kopers uit Nederland ook hun uh, krachten bundelen? En uh, als ze daar een plek voor nodig hebben, dan is Tablets Magazine er altijd wel voorbereid om even te kijken wat we daar kunnen doen. Oh ja, maar volgens uh, mij uh, ben je al te laat moeten. Binnen een jaar of zo. Uh, weet ik. Ja, precies. Dus uh, goed. Uh, ja, lekker irrelevant dus uiteindelijk. Nou ja, ik vind het niet, niet irrelevant. Misschien heeft het geen effect op de Nederlandse gebruiker, maar ik vind het wel. Uh, ...goed om te zien dat, dat daar achteraan gegaan wordt. Want je hoort zo vaak uh, negatieve uh, reacties over bepaalde tablets. het uh, laatste, uh, Jarvik uh, had dat, of Point of View, weet ik niet meer. Van, uh, point of View. Een uh, bepaalde tablet waarvan het wifi-bereik gewoon echt helemaal klote was. En dat was bij eigenlijk alle modellen. Uh, en daar had elke gebruiker last van. En Point of View of Jarvik, volgens mij was het Jarvik hoor... Uh, liet oh. gewoon niet van zich horen hij had er gewoon echt uh, scheid aan en op, uh, dat, <laughs> dat soort dingen, die denk ik van ja wat kun je dan nou al als consument ja, nee, nee, doen, want als je al er alleen in staat ben je gewoon, je, je kunt gewoon niks doen L daarop houden, dus dan moet je met al, met al je consumenten samenkomen en ik snap dat dat bij een jarvik wat lastig is want ja, dan, dan moet je met tien man samenkomen en dan kun je nog niks doen maar uh, inderdaad, bij zo'n uh, transform van prime waarvan er in ieder geval minimaal duizenden van verkocht zijn Ja precies. is dat wel makkelijk, maar goed Hé, hey, je hebt ook helemaal gelijk hoor. Hé, hey, uh, komende weken, zit er nog iets cools uh, aan te kijken? Uh, even nadenken. Geloof je dat we deze week uitnodigingen zien uh, voor een belangrijke pers om een uh, nieuw Apple eventje te volgen? Uh, ik zie dat niet gebeuren, nee. Ik ook niet. Ik zie ook de noodzaak no, nog, niet. nog niet voor Apple. Ik denk dat Apple eerst gewoon dat iOS 7 echt uh, alle puntjes perfect op de e zetten. En dan gaan we dat eindelijk aansluiten. En ander nieuws? Kunnen we iets uit Samsung of andere kant verwachten? Nou ja, ik, ik word een beetje moe van onze vrienden van uh, Sam Mobile. Want die, uh, <laughs> die brengen zoveel geruchten de wereld in. Uh, dat ze op een gegeven moment over alles kunnen zeggen ja. Dat is zoals we eerder al zeiden. Ja, als je alles maar een keer genoemd precies, hebt. Precies, dat doen ze exact, exact dit weekend. Want nu hebben ze het over een Galaxy Tab uh, 3.8.0 die uh, in mei moet verschijnen. En de 7-inch versie zou geschrapt zijn. Maar eerst brachten ze nog dat alles in september gepresenteerd zou worden. Dus. Uh. Maar goed, die, die schijnt eraan uh, aan te komen. En als die in, in mei komt, dan moet die toch ergens in april gepresenteerd worden, zou je zeggen. Dus misschien dat we die de uh, komende week of de week erop gaan zien. Ik denk dat Samsung dan, als dat gaat gebeuren, een apart Galaxy Tab evenement uh, plant. En dan misschien dat we daar uitnodigingen voor krijgen. Of tenminste, uitnodigingen krijgen we toch niet. Maar dat die voorbij zien komen. Alright, oké. Okay. Nou ja, goed. Het belangrijke en het minder belangrijke nieuws kan je natuurlijk de komende week allemaal volgen op tabletsmagazine.nl. Al die linkjes worden aangekondigd op twitter.com/slash tabletsmagazine. Uh, mijn persoonlijke updates en linkjes naar de stukjes die ik schrijf of dingen die ik ergens of te melden heb staan je natuurlijk op Twitter. twitter.com/slash samrijver. En uh, goed, uh, houd de zijdjes in de gaten. Yes. Tot volgende week.